Dat ben ik. nacht. Leuk dat u luistert. Dit is de nacht. Ja, vannacht gaan we het hebben over uh, angst. Ja, dat is misschien een beetje een raar onderwerp. Maar dat is naar aanleiding van uh, de vliegangstdagen... die afgelopen weekend zijn geweest. Zaterdag en zondag stonden uh, helemaal in het teken van mensen met vliegangst. Die konden dus naar uh, Lelystad komen. En uh, daar komen zo meteen uh, komen hier nog twee gasten in de studio. Die hebben nog een beetje vertraging. Maar die gaan ons daar alles over vertellen. En die gaan mij misschien wel een beetje van mijn vliegangst afhelpen. Dat zou natuurlijk ontzettend fijn zijn. Want dat heb ik namelijk een beetje. Maar daar gaan we het vannacht over hebben. Maar uh, gelukkig is... Uh, onze zinger-songwriter wel op tijd, ja, Mark Lottman. Ja. Ja, ja, misschien hadden ze met een vliegtuig moeten komen. Ja, <laughs> ja, misschien wel, hè? Ja. Maar dan hadden ja. ze ook weer bij Amsterdam ergens gestaan. Dat is waar, ja. Het ja. ja. duurt ook weer lang, maar ja, misschien is dat wel een goeie. Volgende keer gewoon met een vliegtuigje. Dan, uh... ja, maar er is dus, dus één, één persoon die komt, die heeft vliegangst. Dus, Oké. Okay. Ja, is ja daar wel moet, overheen? Je, moet je de afwijking maken. Ja, precies. Wil je op tijd zijn? Of ga ja. Je, oh, ja. Of vrouw je ja. angst? Hé hey ja. Mark, wat goed dat je er bent. Ja. Ja, ja, ja. Leuk. Hey, we, we gaan het vannacht hebben over angsten. Ben je ook ergens bang voor? Uh, ja, ik, zelfs zoveel mogelijk. Zoals zoveel mensen ben ik wel voor dingen bang. Hè. En wat voor dingen? Dan? Uh, ja, voor hoogtes bijvoorbeeld. Hoogtes? Hoogtes, ja. Het is best lastig, want ik ben best groot. Oh. <laughs> nee, maar ja, voor hoogtes. Ik heb hoogte, enorme hoogtevrees. Ja. Ja. En vanaf hoe, hoe hoog begint dat dan? Ja, het, het is niet een bepaald aantal meters of zo. Maar het heeft me heel erg te maken met of waar ik sta. Als ik op een toren sta met gewoon dicht glas en zo, dan ja. gaat het allemaal wel. Maar Zodra het open wordt? Dan open wordt, dan word ik helemaal gek, ja. Echt waar? Ja. Dat is wel lastig soms, of niet? Ja, maar ja, ik leef nog. Dus. Dat is ja. waar, ja. ja. Weet je wat ik heel eng vind van hoogtes? Eigenlijk heb ik niet echt hoogtevrees. Ja. Maar als je bijvoorbeeld in de arena loopt... dan heb je ja. zeg maar van die uh, stalen vloeren waar je doorheen kan kijken. Want je ziet ja. van die hokjes. Ja. Ja, ja, wat ja. natuurlijk heel hygiënisch is, want dat scheelt heel veel schoonmaken. Ja. Maar als ik daar naar beneden kijk, dan denk ik echt... Oh, ja. wat gebeurt er? Ja, dat heb ik ook, ja. ja. Maar hou je dan wel van vliegen? Is dat dan ook eng? Uh. Ja, de, de eerste keer wel, ja. De eerste keer vooral het op, opstijgen en het landen, maar ik vind het eigenlijk nu wel leuk. Nu vind je het wel leuk? Ja, de vliegen is zo abstract, dat het, ja. de, de, de, op een gegeven moment zit je zo hoog, dat het bijna niks meer met hoogte te maken heeft. Nee, omdat je niet meer weet hoe hoog je eigenlijk zit. Nee, precies. Het is. Dat is, wordt bijna dat surrealistisch, wordt surrealistisch, Ja, zeg precies, maar. Ja. ja. Dus dat, vliegangst heb ik niet. Ah, oh, nee. dat is wel fijn. Want jij bent wel een beetje een wereldreiziger, toch? Ik doe mijn best, ja. Ik ja. doe mijn best. Maar het is ook pas sinds de afgelopen jaren dat ik veel... Uh, Reis, ja. En heeft dat dan ook te maken met, met de muziek, zeg maar? Die ja, maand? ja, anders zou ik het nooit kunnen betalen. Nee. Nee. <laughs> reis, nee. Dat heeft voornamelijk te maken met muziek, ja. Veel ja. spelen in het buitenland. Ja. Waar heb je allemaal gespeeld? Uh, uh, laten we met het meest exotische begin in Canada. Zijn we zijn in april geweest, bijna een maand. Wow. En bijna in heel West-Europa wel. Duitsland veel, Engeland, Luxemburg, du uh, België, Parijs, of uh, Frankrijk. En, en is het daar dan anders om zeg maar, daar op ja, te treden? Het is, overal, het is overal anders, maar het is ook eigenlijk overal hetzelfde. Maar je merkt wel, in, <laughs> in, in, in elk land heeft wel zijn, zijn, ja, zijn eigen variatie op hoe het is, maar uh, het is eigenlijk overal wel hetzelfde, ja. Grappig. Hey, en hoe word je daar dan uitgenodigd? Of ga je er gewoon op de Bonnefoy heen en hoop je daar te kunnen optreden? Nou ja, ik, ik ben niet zo van de Bonnefoy. <laughs> ik ben ook bang voor de Bonnefoy. Oké. Oh, ja, okay. ja. <laughs> Houdt een beetje angst. van structuur. Ja, ik hou nogal van structuur. Uh, uh, in Canada, een vriend van mij die is daar redelijk bekend. We zijn gewoon aan zijn tour aangehaakt. Ik heb veel met hem uh, in Nederland gespeeld, in Duitsland. En toen zei hij van kom een keer naar Canada. Dus hij heeft de tour geregeld. We zijn er gewoon naartoe gevlogen. En we hebben in de auto gestapt, uh, drieënhalve weken gespeeld. En waar ben je allemaal geweest in Canada? We zijn binnen de provincie Ontario gebleven. Oh, maar mooi. Ontario is al zo verschrikkelijk groot. Ja. Dus het, uh, nou ja, en we zijn ook in, uh, in Quebec, hebben we in Montreal gespeeld. Zo. Uh, volgende, volgend jaar willen we terug, dan willen we van coast naar coast gaan. Oh, fantastisch. Ja, ja. ja Canada is groot inderdaad. Uh, Canada is, uh, <laughs> ik heb daar iemand ontmoet en die had een vriendinnetje. En om dat vriendinnetje te zien moest hij drieënhalve dag in de bus zitten. Och, echt uh, waar? Ja. Ja, er zitten zelfs helemaal in het noorden, heb ik maar laten vertellen hoor. Maar ik kun je wel heel veel wijs maken. Dus wat dat betreft uh, weet ik niet of het waar is. Maar dat daar uh, boeren wonen helemaal in het noorden. Die hebben zeg maar een stuk grond te grote van Nederland. En dat uh, is dan dat, zeg maar gewoon van hun. Dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, ja. dan denk ik, waar laat je dan je koeien in je schaam? Die beter je binnen, nou, dan ben die kwijt. Ja, misschien <laughs> hebben ze een soort van elektronisch uh, systeem. Dus ja, dat als, als ze buiten, ze, uh, Zoals met die karretjes bij de Aldi's, Als je over het lijntje ja, heen gaat... Dan, dan, dan, dan blokkeert hij. Dan, dan blokkeert hij <laughs> dat, dat op koeien hebben geïnstalleerd. Dat leert <laughs> voor mij is dat de enige mogelijkheid. Dat zou heel zielig zijn. Ja, dat is wel zielig. Ja, een ja. Ja. Ja, soort GPS-tracking-systeem. Ja, ja, ja. ja, maar dat moet je toch voorstellen: die boer die woont ergens in Leeuwarden en dan zit een Bertha, een Bertha 5. en Bertha Fijn. die hier. moet bevallen. En die is ja, hier die op Sterker nog, die of, zit ja. in Maastricht. Ja, ja dat is ja. een heel gedoe. Ja, ik de volgende keer ga ik dat uitzoeken. Als ja, ik in dat Canada zou heel ben, leuk zijn. Ja, neem ja. een paar dagen en dan ga ik naar zijn boer. En dan ga ik vragen hoe hij dat doet. Ja, dat zou heel leuk zijn. Ik ben ja. namelijk heel erg benieuwd. <laughs> <laughs> ja, eens even kijken. hoor, Jij maakt muziek, heel veel mooie muziek. Um, ja, ik ga je maar gelijk vragen om zo eerst een liedje voor ons te spelen. Dan ja, kunnen we allemaal kennis goed. met je maken. Dat is goed. Wat is het eerste nummer wat je gaat spelen? Hit me when I'm weak. Van een vorige plaat. Ja. Hit me when I'm weak. Ja. Dus als jij boven op het toren staat, met het en niks. Dan knikjes, moet je me slaan. Ja. <laughs> moet <we> je slaan. <laughs> ja, ja. Ja, is dat de oplossing? Nee, waar gaat het nummer over? Ga daar gaat, waarschijnlijk Het gaat over. Over, een, over een vriendschap tussen twee tieners. Die in een soort van Ja, een vriendschap tussen twee tieners. Daar gaat het over. Over een. Maar, uh, uh, uh, meer het soort vriendschap waar je echt aan elkaar overgeleverd bent. Oké. Okay. Dus niet, uh, we spreken af in de kroeg, maar ja. Echte vrienden zijn. Ja, ja, echt. Eigenlijk is alles echt en alles is nep, maar het is maar wat je ervan maakt. Maar, Kijk, een echte zingersongwriter. Ja, ja. ja, of een, een nette zingersongwriter. Ja, daar gaat het over. Ja. Leuk. En wanneer heb je het geschreven? Uh, 2008, denk ik. Gok oké. Okay. Ja. En toen was je geen tiener. Nee, was ik nee. geen tiener. Nee, nee. nee, nee dus het nee. is dan in die zin nog redelijk nieuw. Ja, het is nog redelijk nieuw. Ja. Leuk. Mag ik jou uitnodigen om uh, richting ja. jouw gitaar te gaan lopen? Ik ga ernaartoe. Ja hier in de studio. En u kunt ook meekijken. Dat kan gewoon via radio1.nl. En daar is een heel leuk knopje. En uh, daar staat webcam. En uh, dan ben ik te zien. Maar niet ik alleen. Nee, ook Mark Lotteman. Die nu al uh, zit met gitaar en al. En die er hopelijk helemaal klaar voor is. Ja? Ja. Dan gaan we luisteren naar Mark Lotteman. Hit me when I'm weak. Met you in the sun While it was dark in your head You were 14 years old And a little bit fat And you were on your own So on your own Left alone You were a boy. Because your house was a mess You'd stolen a car You once confessed It was a big success For the girls, I guess You love girls I guess You met me in the sun while it was dark in my head I was 16 years old and my father was dead I felt so alone So on my own Left alone I was numb, I was hollow, I was a medicated mess. The age of happiness painted on my ass, it was a big success for the songs I guess. I love songs, I guess. Sometimes I need someone who beats me, tenderly fights and defeats me, who hears my silence and is deaf when I speak, who loves me when I'm smiling and it's me when I Call me a homo when I pick up the phone I really don't care because I know you are stoned We are a big success For the world I guess For the world I guess Ja, ik zit nog maar alleen. <laughs> het is een heel, heel sumier applausje, maar wel heel erg gemeend. Dank je Mooi. Dank je heel gevoelig. Kijk. Ja, ook oh, kijk hier, gelukkig, er komt nog iemand klappen. En uh, als het goed is, moet dat dan Lucas van Gerwen zijn. En Mario van Lijssel. Hi. Goedenavond. Goedenavond. Ja, goedenacht. Ja, mijn gasten zijn in de studio. Dus het is eventjes uh, apart. Ja, kijk. Hallo. Ja, jullie stonden vast uh, op de A10, heb ik begrepen. Ja, ze waren met hoogwerkers bezig om het uh, om op te hangen. Ach, kijk. Hebben jullie geluisterd? Ja. En dachten jullie toen, was ik maar met de trein gekomen? Ja, ja. Ja, dat was misschien wel beter geweest. Ik ga jullie even, uh, even heel netjes introduceren. Want mensen thuis die denken nu: wie zit er nou ineens in de studio? Mark Lotteman was er toch alleen. Ja, dat klopt inderdaad. Maar inmiddels uh, zijn er twee gasten aangeschoven: Allereerst uh, Lucas van Gerben. Uh, u bent klinisch psycholoog, psychotherapeut en directeur van Stichting Valk. Dat klopt helemaal. Ja. Wat houdt die hele titel in? <laughs> klinisch psycholoog. Je hebt een. een uh... Verschillende uh, gradaties als psycholoog. Uh, uh, t, dat betekent dat je na je afstuderen dat je nog een aantal vervolgopleidingen uh, doet. En een klinisch psycholoog is eigenlijk de hoogste uh, uh, ja, rang die je kan halen binnen de psychologie, zeg maar. Okay. Als therapeut. Dus je kunt me redelijk doorgronden. <laughs> ja, ik hoorde dat je vliegangst had. Ik hoorde al dat je andere gast hoogtevrees had. Ja. Dus dat is. Uh, net even weg, maar dat is. Uh... Kunnen we daar vannacht van afkomen? Nou, dat durf ik je niet toe te zeggen, maar we gaan een poging doen. We gaan een poging doen. Hartstikke goed. En uh, ook in de studio, Mario van Leijssel. Jij had vliegangst. Ja, dat klopt. Ja. ja. ja heel en... heftig. Heel heftig zelfs, hè? Ja, ja ik, ik heb je verhaal gelezen en ik dacht dat ik vliegangst had. Maar volgens mij, ja. <laughs> volgens mij ben ik gewoon een beetje een angsthaas. Maar uh, jij ja. <laughs> ja, had wel echt vliegangst, hè? Ja, echt. Uh, zo erg op een gegeven moment vloog ik gewoon helemaal niet meer. Nee. En, maar ik was echt uh, weken voor een vlucht, was ik echt al gewoon ziek. Gewoon overgeven, uh, hyperventileren en niet meer kunnen werken. Kijk. Alleen maar denken aan uh, wat er allemaal mis kan gaan in een vliegtuig. En, uh, ja. Ik wist het gewoon zeker. Ik wist gewoon zeker dat we nou zouden neerstorten. Ja. En dat gevoel was zo sterk dat je dacht: ik ga niet vliegen. Op een gegeven moment wel, dacht ik van. Uh, um, ja, ik, ga dan, uh, ik, ik wil nog niet dood, dacht ik dus dan, uh, ja, dan vlieg ik maar niet meer. Dan vlieg ik maar niet meer. Nee, ja. nee, ja, begrijpelijk. Nou ja, u heeft het waarschijnlijk al wel een beetje door. Maar we gaan het dus vannacht hebben over vliegen. Ja, angst. Uh, of niet, uh, nee, niet over vliegen. We gaan het hebben over angst. Ja, angst voor vliegen. Uh, angst voor hoogtes, inderdaad. Zoals Mark Lotteman net al zei. Angst voor water misschien. Angst uh, voor kleine ruimtes. Klaustrofobische angst. Eigenlijk heel veel soorten angst zijn er. En uh, ja, mensen thuis mogen dus ook mee. Bellen. Heeft u misschien ergens, uh, ja, uh, heeft u angst ergens voor? Bent u ergens heel erg bang voor? Uh, dan willen we uw verhaal ook heel erg graag horen. U kunt gewoon bellen op 0800-1121. Um, ja, allerlei soorten angst. Um, dan ga ik eerst even naar, naar Lucas van Gerben. Stichting Valk, dat is wel echt ge ge gericht op vliegangst. Daar werkt u voor. Um, ja, waarom komt dat zoveel voor? Waarom hebben we dat? Waar komt dat vandaan? Nou, vliegangst uh, is eigenlijk een soort kapstok... van de achterliggende problematiek. Het, uh, als je alleen bang voor vliegen bent, dat komt het eigenlijk vrij zelden voor. Mm. Als je goed gaat kijken, dan blijken mensen ook nog andere klachten te hebben. Zoals claustrofobie, zoals hoogtevrees. En uh, ik hoorde al, jij hebt hoogtevrees. Maar er zijn heel veel verschillende vormen van hoogtevrees. Je hebt ook vormen van hoogtevrees, daar heb je geen last van in een vliegtuig. Mm -hmm. Maar laat ook vormen waar je wel last van hebt, maar mensen die... Uh, angst hebben voor controleverlies of controledrang. Angst om te vliegen over water, te vliegen in het donker. Angst voor de dood. Heel veel achterliggende klachten. En daardoor dat zo'n kleine 3 miljoen mensen in Nederland last hebben van vliegangst. Een kleine 3 miljoen mensen? Ja. ja. Wauw. Ja, dus uh, na de angst om te spreken in het openbaar... is het de meest voorkomende klacht in de westerse wereld. Zo, dat zijn er echt heel erg veel. Wist jij dat? Mark, nee, nee, nee, ik ook niet. Ik, ik strik er een beetje van zoveel mensen. Maar dat zijn dus ook eigenlijk allemaal mensen die echt niet vliegen? Of? Nee, dat is niet zo. Dat is, uh, we hebben zo'n 14% van de volwassen Nederlanders... die niet vliegen vanwege een uh, psychologische reden. Mm -hmm. Maar we hebben ook nog zo'n 10%. Dat is toch een miljoen Nederlanders. Die vliegen wel. Maar die voelen zich gewoon heel naar. Die, uh, ja. Of die, die pogingen te onderdrukken met medicatie of alcohol. Wat alle twee niet erg zinvol is. Okay. Maar die komen helemaal gesloopt aan op hun bestemming. Ja. En uh, die zijn doodmoe. Ja, daar ben ik er een van. Ja, ja die alcohol en pillen ook overigens niet altijd. Maar ik kom ja. wel helemaal gesloopt aan, inderdaad, op de locatie waar ik moet zijn. Dan en, dan nog, te... en dan hebben we nog een groepje mensen die hebben gevlogen en die zeggen: nou, ik durf het niet meer, ik doe het niet ja. meer. Nou, de bekendste Nederlander, die kennen we allemaal. Hè. Dat is Dennis Bergkamp, ja. die, het, uh, die het ook niet meer doet. Nee, na een rot-ervaring. Ja, dat is, bij hem ligt dat al heel ver terug. Hè? Van dat, uh, hij zat in dat, toen het Nederlands in, uh, in Amerika het WK aan het voetballen was... dat hij journalist ja. aan boord was, die zei dat er een bom aan boord was. Ja. Dat was, dat was. Ik heb alleen maar het verhaal uit de tweede hand. Ik heb hem niet zelf gesproken, maar dat nee. is het verhaal wat eronder doet. En hij zou eigenlijk een keertje langs moeten komen. Hij is van harte <laughs> welkom. Ja. Ja. En hij weet van ons bestaan. En hij is uh, Heel veel fans hebben boeken... Opgestuurd over vliegangst, maar hij... Uh, hij wil niet. Hij wil hij, er niet hij aan wil niet, nee. nee. En uh, ja, waar ontstaat angst ergens? Nou, ontst, angst ontstaat niet. Angst worden we mee geboren. Dat is maar gelukkig, angst is ons overlevingsinstinct. Mm -hmm. Zonder angst overleef je deze wereld niet. Nee. Maar het wordt pas een fobische klacht als je normale dingen gaat vermijden... Dan wordt angst, gaat je in de weg zitten. Ja. Maar het feit dat je angst hebt, is aan zich heel gezond. Want als je echt in gevaar bent, dan duur gelukkig iets. Ja. ja, dat is ook misschien wel zo. Maar ik heb het idee, naarmate ik ouder word, dat ik meer angsten ontwikkel. Kan, kan. dat? Ja, dat klopt. Ja. Als je gaat kijken bij vliegangst, komt onder kinderen van vijf jaar en jonger helemaal niet voor. Nee. Uh, dus dat is al een klacht die later ontstaat. De meeste klachten ontstaan als je een tijd onder stress hebt gestaan. Als je nu wat minder goed in je psychologische vel zit... dat je dan bevattelijker wordt voor het ontwikkelen van, uh, van klachten. Ook zoals okay. hoogtevrees. Mannen heel vaak hoogtevrees. Vrouwen wat, vrouwen wat vaker claustrofobie en angst voor controleverlies. En ook vliegangst. is een typische stressklacht. Okay. Een heel klassiek voorbeeld is vrouwen die net een kind gekregen hebben... En dat kan de start, de omzet zijn van het ontstaan van een fobische klacht. Waarom dat dan? Wat heeft, wat heeft dat ermee te maken? Ja, nou, voor baby's. Ja, ja. ja. Um, nee, om twee redenen. Van dat, uh, je wordt je ineens bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Je hebt zoiets, er ah, okay. mag mij nu niks overkomen, want ik wil voor dat kind zorgen. Ja. En je hebt ook, als het een heftige bevalling is geweest, zo'n vaak ja, hormoniale. Uh, ja, klap gehad, zeg maar, dat je behoorlijk moe bent, wat uitgeput en daarmee ook wat bevattelijker voor ja. eh, dat je geplaagd kan worden door dit soort dingen. Het is eigenlijk bij stress, moeheid, eh, Klopt. dat soort dingen, dat verhoogt eigenlijk de angstklachten wat meer. Ja. Ja, wisten jullie eigenlijk dat er een, uh, een top 10 is, in ieder geval met uh, vliegangstmuziek? Ja, en ik weet ook wie bovenaan staat. Ja, echt waar? Ja. ja. Wie is het? Wie is het? Kondig er eraan. Adele. Ja, precies. Someone like you. Als je bang bent voor vliegen, kun je het beste naar Adele gaan luisteren okay. met someone like you. Ja, het is echt waar. Dus ja. we gaan we dan nu maar naar luisteren. I heard that, settled down that you settle down at you. you gave you things I didn't give to you. Old oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn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 in Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memory Adel, someone like you, op nummer 1 in de vliegangst top 10. Ja, want het gaat over angsten vannacht. Uh, ja, heel veel soorten angsten eigenlijk. Maar we hebben iemand in de studio... en die heeft een, ja, een angst die wel veel voorkomt, ook overwonnen. Uh, Mario van Weijssel, uh, kun je kort vertellen wie jij bent? Ik, uh, ik ben uh, freelance journalist. Ik heb een eigen bedrijf, uh, een communicatiebedrijf. En uh, ik uh, schrijf artikelen, ik... Uh, Verzorg free publicity campagnes. En uh, ik geef workshops schrijven. En ik schrijf boeken. Non-fictie Dus dat is heel in het kort wat ik, uh, wat ik doe. Wat leuk. En ik vind, ja, ik vind het ontzettend leuk dat je er bent vannacht. Want um, ja, jij bent iemand uh, die vroeger een hele grote angst had. Maar inmiddels uh, heel blij en gelukkig daarvan af is. Wat, kun je ons iets vertellen over de angsten die jij had? Ja, die angsten die waren echt, echt heel heftig. Ik... Uh, ik, ik vloog wel. Mijn eerste vlucht was toen ik 18 was. Ging ik naar Londen. Daar had ik nog nooit gevlogen. Maar ik uh, had wel al allerlei verhalen gehoord. Over hele erge turbulentie. En ik had ook al allerlei rampenfilms uh, gezien. Op National Geographic. Dus ik was al niet heel erg uh, vrolijk. Het is niet de beste voorbereiding ook denk nee, ik. ik nee, het was niet echt maar. een goede voorbereiding. Nee. Nee. Maar uh, ik, zou toch dan, ik zou met een vriendin naar Londen gaan. Dus we hadden dus zoiets van. Nou, laat het gewoon proberen hoe het is. En, mm -hmm. uh, en als het dan leuk is. Dan gaan we het jaar erop namen. Amerika, gaan we een langere vlucht maken? Ja, dus en, was eigenlijk een soort testvluchtje. Voor een soort je. testvlucht, ja. ja. En maar goed, we waren nog geen vijf minuten in de lucht of het hele toestel begon te schudden. En uh, ja, en uh, die stewardessen waren het bezig met koffie inschenken en die, die, die gingen ook van links naar rechts uh, door dat gangpad. En uh, ik dacht, nou, uh, dit is het. Uh, we gaan eraan. Het vliegtuig gaat neerstorten. En, en ik toe? ben toen zo bang geworden dat ik gewoon echt helemaal verstijfd in die stoel zit. Ik greep de leuningen vast. Mm -hmm. En ik durfde me niet meer te bewegen. Want elke keer op een gegeven moment. Ja, die stewardessen gingen we gewoon door dan met koffie schenken. Mm -hmm. Maar. En ze vroegen ook of ik koffie wilde. En uh, ik heb toen er, niet echt iets gezegd. Maar ik knikte dan alleen. Maar ik durfde, ik durfde tegen niemand meer iets te zeggen. En als mensen me, me dan aanspreken, dan. Uh, ja, of aanspraken, dan uh, had ik zoiets van. Van, uh, ik, ik wil gaan antwoord geven, want dan roep ik het over mezelf af. Dus letterlijk verstijfd van angst ja, eigenlijk. Ja. En uh, nou ja dan kom je dus in Londen aan. Maar ja, drie dagen Londen, maar dan moet je ook nog terug. Dus maar het maar een drama. had je dan niet, toen je geland was, zoiets van... Oh, pff, dat viel eigenlijk best wel mee. Nee, nee, want ik vond het helemaal niet meevallen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Uh -oh. En ik ben echt drie dagen lang gewoon echt uh, doodsbang geweest te huilen. En... Uh, nou, toen moesten we nog terug en uh, we huilen ook op het uh, vliegveld. Och. En uh, nou ja, het, en, maar en, toch teruggevlogen. Ja, ja, ja. Ik wilde. Ik had een vriendin en die begreep het ook niet helemaal. Dus ja, die. Dus je voelt je ook een beetje om. Ja, een beetje raar. Ja. Um, dus ja. Ik ben dan toch mee teruggevlogen. En daarna heb ik heel lang niet meer gevlogen. Ik dacht van nou, ik ga wel gewoon gezellig met de bus naar Spanje. Of uh, mm -hmm. met de trein ergens naartoe. Ja. Totdat een vriendin van mij uh, naar Bonaire ging uh, verhuizen. En toen heb ik in een soort van uh, opwelling uh, een ticket geboekt. <laughs> En ik dacht nou dat is nog negen maanden verder weet je wie dan leef, wie dan zorgt maar ja op een gegeven moment komt het wel dichterbij ja. en uh, nou twee weken voor die vlucht echt uh, werd ik ziek en uh, overgeven uh, en ik werkte toen als redacteur bij de avro mm -hmm. en uh, nou, ik kon gewoon niet meer werken zo ziek? Zo, zo ziek van angst. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. En uh, die heeft toen uh, Oxa's Pan voorgeschreven. En toen ben ik dus wel uh, naar het vliegveld gegaan. En huilen door de douane. Echt een drama was het gewoon. En, <laughs> en uh, met zeven kalmeringstabletten. En uh, ik ben toen naar binnen gelopen. Ik heb de stewardess een hand gegeven en gezegd: Van ja, ik ben Mario en ik ben heel erg angstig. Ik zeg: Ik weet niet hoe ik ga reageren. Hm. Ik weet het niet. Misschien word ik wel helemaal gek. En uh, toen hebben ze me apart uh, gezet uit voorzorg. Er wa ja. waren nog heel veel stoelen over. En op een gegeven moment kwam er zo'n Antilliaanse man naast me zitten. En die zei, kom naast je zitten. Ik zeg, nou ja, ik zou het niet doen, want uh, ik heb vliegangst. Dan ja. nou, begon zo een beetje te lachen. En dan uh, nou, ging ik toch zitten. En toen gingen we dus uh, met de start weg. Op een gegeven moment keek ik zo langs de vleugel en ik zag uh, rook. Tenminste, ik dacht dat het rook was. Dus ik begon heel hard te gillen van... oh hoe nou, het brandt en de motor staat in brand. En ik zie hard op. op. hart op, ja. En, um, maar die Antiliaan die begon dus heel hard te lachen. En die zei van... nee, het is een wolk waar we dan <laughs> in vliegen. Ja. Een wolk? Ja. Ja. Dat je dat dan helemaal kan verwarren met elkaar. Ja, angst. Ja, maar ik, en ik was echt, ik was gewoon in doodsangst. Ik wist gewoon zeker dat. Ik, ik zag van tevoren, al voordat ik uh, ging vliegen, had ik, mm -hmm. zag ik uh, Loretta schrijven van het RTL Nieuws al zeggen van nou, er is een toestel neergestort. Dat en dat type, onderweg ja. naar Bonaire. Die fantasie die slaat dan zo op hol. Ja. En, uh, maar ja, je lijf reageert daar dan op met hele ja, hartkloppingen en duizelingen en overgeven. Ja. Het is eigenlijk gewoon een soort stresssyndroom wat dan uh, naar buiten komt. Zeg ik, zeg ik dat goed eigenlijk? Is dat stress? Is dat door, puur door de stress dat ze dan zo heftig daarop reageert? Ja, zeker. Het is een stressreactie. En dat je hele lijf, dat, wat Marjo zo mooi vertelt, wat er gebeurt met dat lijf... Ze ook een hogere spiertoon, is hoge spierspanning. En uh, uh, waarschijnlijk ook hyperventilerend. Waardoor ze allerlei andere verschijnselen nog krijgt. dizzy en draaierig wordt En dan denk je, ja, er is echt iets mis. Ja. En ook nog ervan overtuigd zijn dat je doodgaat. Ja, dan wil je lijf wel reageren. Want uh, ons lichaam kan het onderscheid niet maken tussen fantasie en werkelijkheid. Nee, nee dat gaat dan allemaal door elkaar heen inderdaad. Je bent uiteindelijk uh, wel op een air aangekomen. Je bent niet neergestort. Nee. Want ja. je zit hier nog. Uh, ja. Hoe was dat dan? Heb je daar wel een leuke vakantie gehad? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik was twee weken daar. En uh, dat was er echt, ja. Uh, nou ja, was eerst bijkomen een paar dagen. Van uh, al die, die medicijnen moest natuurlijk uitwerken. Mm -hmm. En uh, nou, toen had ik een weekje dan, uh, ja, dat ik wat uh, leuke dingen ging doen. Maar ja, in, in je achterhoofd wel van ik moest straks weer terug. En uh, ik, het liefst ja. was ik met de boot gegaan. Maar dat was ook geen optie, want het ging niet. Mm -hmm. en, uh, wel nou, ja. nagekeken, serieus. Om ja, ja. Serieus over gedacht, ja. ja. En, uh, maar ja, vier dagen van tevoren echt, uh, dan, ik kon niks meer ondernemen. Ik was gewoon huilen, huilen, huilen en begon maar weer medicijnen in te nemen. Zo. En toen en, toch werd veilig teruggevlogen. Hoe was die terugreis? Was die net zo erg als de heenreis? Ja, het was een nachtvlucht, dus het licht ging uit. En, uh, en uh, ja, mensen sliepen en op zich, ja, ik was heel erg verdoofd door die medicijnen. En toen ik terugkwam, toen wist ik wel echt zeker van nou vlieg ik echt nooit meer. Want dit wil ik nooit meer meemaken. Dan, nee. uh, dan ga ik wel gewoon uh, niet meer ver weg. Nee, lekker naar Frankrijk met Lek de auto. Precies, ja. Ja, dat heb je er niet meer voor over. Dat had ik er niet meer voor over, nee. Totdat je op een dag aanklopte bij de stichting Valk. Ja, dan nou, zat oh, nog een klein dat? stapje voor. Want uh, ik, uh, ik, ik ging werken als freelance journalist. En dan kreeg ik op een gegeven moment een opdrachtgever. En die zei van, nou, over twee weken dan, uh, heb je een opdracht in Spanje. We gaan naar Barcelona. <laughs> <laughs> en uh, ja, de, ik heb de tickets ja. al geboekt. En die man die zei dat zo heel vrolijk en blij. En, uh, alsof... en je zich betrokken en betrokken en dacht... Ja, nee. nee, dacht ik, ja, ik durfde het niet te zeggen. Want het was net mijn eerste opdrachtgever. Dus dan ga je niet meteen zeggen, ik ga niet mee, want ik heb vliegangst. Ja. Dus ik zei, als een boer met, Ja, ik zei van, uh, als of een boer leuk, met, Wat leuk, wat <laughs> leuk. En, uh, nou, en ik dacht, nou, kom op, uh, even doorzetten. Even op je kiezen bijten, dan red je dat wel naar Barcelona. Maar twee dagen van tevoren echt weer doodziek. En toen heb ik echt huilend gebeld. En gezegd van, uh, ja, sorry, maar ik... ik, ik ga, dan, maar, dan ben ik je maar kwijt als opdrachtgever. Maar ik wil niet dood. Nee. En, uh, en toen zei hij van, nou, weet je wat? Dan krijg je voor mij een treinticket. Want ik wil wel dat je meegaat naar Barcelona. Zo. En uh, onderweg in de trein dacht ik van... Ja, dit vind ik wel heel bijzonder. Dat ik zomaar een treinticket eh, krijg. Ja. Dat die man niet boos wordt. Of dat hij me niet begint uit te lachen. Ja. En toen dacht ik van... Uh, misschien moet ik toch maar eens proberen om er iets aan te gaan doen. Ja. En ik had al van Valk gehoord. En toen dacht ik van ja, waarschijnlijk kom ik er niet vanaf. Want ik heb het zo erg. Maar ik dacht, ik geef ze het voordeel van de twijfel. Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Ja, dat was wel jouw insteek eigenlijk. Van hier ga ik gewoon niet vanaf komen. Ja, ik dacht, ik heb het zo heftig. Dat, ja. uh, dat gaat ze vast niet lukken. Maar ik wil niet uh, straks tachtig uh, zijn en zeggen van... Uh, ik, heb, ik heb er nooit iets aan gedaan. Dat, uh, nee, dat Proberen kan geen kwaad? Proberen kan geen kwaad, dacht ik. Ja. En ja. nou, drie maanden later, ik meldde me dus aan in december 2007. En drie maanden later zat ik uh, vrolijk lachend in een vliegtuig. En uh, had ik al een aantal vluchten achter de rug. Zo, dat het zo snel kan gaan. Ja, de, de Stichting Valk, jullie zijn echt gespecialiseerd in die vliegangsten. Uh, nou, Mario kwam bij jullie aan rillend op haar benen. <laughs> Die dacht, ik vlieg nooit meer. Wat doen jullie dan met zo iemand? Wat, wat, hoe ging dat in dit geval van Mario? Jij hebt Mario zelf begeleid, toch? Klopt, ja. ja. ja daar kunnen we elkaar van. Het, uh, we beginnen altijd met een uh, intakegesprek. wat noemen wij de diagnostische fase. Dan kijken we heel precies wat de aard en de oorsprong van de angst is en wat de achterliggende klachten zijn. En aan het eind van dat gesprek komen we met een advies hoe we het aan gaan pakken. Mm. Ja, ik zei al dat je hebt in Nederland heel veel mensen met vliegangst en daarom is het een leuk vak, want ieder mens is anders. En ook zo'n angst zit weer een beetje anders in elkaar. Dus we maken eigenlijk voor iedereen een soort therapeutisch maatpak. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat iedereen een andere soort behandeling nodig heeft. Maar eh, wat er bij Mayo gebeurt is... Ja, een aantal achterliggende klachten hebben er ook meegeholpen. Angst dat er iets met haar lijf zou gebeuren. Dat ze flauw kon vallen en gek kon worden. En al die dingen die ze beschrijft. Ja. Daar hebben we er ook mee geholpen. Voordat we echt de vliegangs aan zijn gaan pakken. Maar we werken altijd kortdurend en de behandeling wordt altijd afgesloten... met een vlucht onder begeleiding. Oké. Okay. En dat weet je al voordat je je inschrijft. <lacht> dat zou bijna de stap om je in te schrijven al, uh, al enorm zijn, denk Als, ik. Dat is de moeilijkste stap voor de mensen. Dat realiseren ja. we ons heel goed. We hebben soms mensen die melden zich tien keer aan... Ja. en de tiende keer komen ze pas. Dan denken ze, oh, die schrikken zich door. en zeggen... Uh, het bestaat echt van dat... Uh, of die, ja. die, die, die bellen ons en leggen gelijk de, de, de haak weer op te horen. Zo groot kan de stap zijn. Ja. Ja, dat kan me wel voorstellen. Want als je inderdaad leest in de brochure van hè, de laatste les: gaan we vliegen met z'n allen? Ja, als dat je allergrootste angst is. Ik zou dat ook misschien wel even drie keer nadenken voor ik me zou aanmelden. Maar, maar ja. we, ga, we gaan het pas doen als wij vinden dat je er echt rijp voor bent. bent. Dat je er voor ja. bent. Dus dat is een heel voortraject die je, die je helpt stap ja. voor stap daar te komen waar we je willen hebben. Mark, kun je er iets bij voorstellen dat mensen zo'n angst hebben voor het vliegen? Ja, ja. Jawel? Ik kan me wel iets voorstellen bij heel veel angst, dan niet bij vliegen. Maar wel bij heel veel, ja, heel veel angst. Dat ken ik wel, ja. En als jij jij beschreef eerder al dat je hoogtevrees hebt. Heb je dan dezelfde symptomen als Mario? Ja, niet, zo echt, uh, niet zo extreem. Nee, misschien, nee, maar... nee, niet zo extreem, nee. Nee, nee. Ik heb wel dat soort dingen meegemaakt. Maar niet door, door, een, door een hele door een soort van aan te wijzen angst of zo. Nee. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen wat er gebeurt. Maar nee. is, het, is het niet zo bij vliegen dat het... Het is natuurlijk iets heel tegennatuurlijks. Voor, je, voor, voor een mens om uh, 30.000 voet uh, de hoogte in te gaan. Dat is een argument wat mensen met vliegangs heel graag willen gebruiken. Maar, ja. maar we doen heel veel onnatuurlijke dingen. Hè. Op dit moment doe je ook iets heel onnatuurlijks. Jij spreekt nu heel Nederland toe... Je, niet, je kan niet zo hard roepen dat heel Nederland je hoort. Ja, maar het is niet dat en, ik nu uit een raam kijk en heel Nederland zie. Maar als je, als je in een vliegtuig zit en kijkt naar wow. dat raampje... De, wow. Maar ik, ik, weet, ik, heb, ik, ben, ik ben geen bioloog, dus ik weet niet in hoeverre een, een lichaam daarop kan reageren. Of het, gro het grote verschil is, jij vliegt ook niet. Hè? Het is niet zo dat je op schiphol vleugels aangeplakt krijgt en je nee. zegt van... Uh, nee. Of, je mag zelf gaan hangen. Nee, het vliegtuig vliegt. En jij wordt gewoon gedragen door het vliegtuig. Ja. Dus het is gewoon, Je kan ook niet naar Amerika lopen over het water. Maar je kan nee. op een boot. Dus we doen heel veel onnatuurlijke dingen. Het is wel grappig. Toen de eerste trein kwam in de Verenigde Staten. Die ging 45 kilometer per uur dacht dat de mensen, als je daarin gaat zitten... dan kom je ernaar uit, dan heb je een persoonlijkheidsverandering ondergaan. Ja, dat heb ik wel eens gehoord, En zoiets zeg jij nu in feite ook. Het is heel onnatuurlijk, maar dat is excuses voor je angst. En die horen wij natuurlijk regelmatig. Ik zag maar, heel hard beginnen te lachen met... we plakken je wel vleugels aan. Volgens mij zou je dat liever willen, of niet? Dat je dan zelf onder controle had en dan zelf deze zou kunnen vliegen. Nee, wat ik grappig eraan vind, is dat je... Je kunt uh, jezelf zo gaan geloven, je eigen fantasie. Yeah. En wat uh, Lucas dan doet, is uh, humor gebruiken. om dat mm -hmm. te relativeren. En dat je weer gewoon even met twee benen op de grond uh, staat. Daarom daar moest ik wel heel erg om, daarom moest ik lachen. Oké, okay, even het grapje tussendoor. Uh, ja. ja. Nou, de mensen die thuis luisteren. Uh, ja, ik kan me zo voorstellen dat u ook een angst heeft. En u mag meebellen 0800 1121. Verhalen over angst. Want die uh, zoeken wij. Ja, want we hebben hier uh, allemaal. Experts in de studio, Mark Lotterman ook met z'n hoogte vrezen. Ik met mijn halve vliegangst, Mario met haar overwonnen vliegangst... en natuurlijk de directeur van de Stichting Valk die alles doet tegen vliegangst. Maar andere angsten zijn ook uh, hartelijk welkom. 0800-1121, ja, dat klinkt raar. Hè? Alle angsten zijn welkom. Ja, precies. we ja, ja. een soort clubje van de angsten. Ja. Heel gezellig. En weet je welke plaat nog meer in die uh, top 10 staat? Ja, No More Fear Flying, hoop ik. Ook oh, ja, maar nog, nog een andere van Coldplay... Oké. Okay. Paradise is het. Oké. Okay. Ja, daar vliegen we dan naartoe hè, hopelijk. <laughs> Gaan we naar luisteren. S. Paradise van Coldplay. Ja, waarschijnlijk als we dus dit horen kunnen we veel beter tegen vliegen. Um, we, we hebben iemand aan de telefoon, dat is Jaap. Goedenacht. Ja, ja goedenavond. Hi, jij hebt ook een angst, Hi. hè? Uh, lang nummer, hè? Ja, lang, hè? <laughs> maar wel mooi. Godzame Lazarus. <laughs> Maar uh, ja, ik ben niet zo'n uh, callplay... Uh, Geen liefhebber. Humor, uh, sorry. <laughs> nou, maakt niks uit, hoor. Gelukkig hebben we ook nee, Mark Lotteman. Die maakt erg? hele mooie muziek. Dus Nee, hoor. Mag allemaal. Nee? Oké. Okay. Jaap, je hebt nou, een hoor. angst. Nou, kijk. Um, als je bedreigd bent geweest... Ja. Uh, zo'n stuk of tien keer in je leven met een pistool... Stool, dat ze stenen door je eruit heen gooien en weet ik veel wat. En dat ze bedragen met dit en weet ik veel wat dat, dat, dat is jou allemaal overkomen, Jaap? Nou, dat kan ik... Ja, ik ja, moet ja zeggen. Zo, waar woon je dan? In Zeugeveld. Oké, okay, is, is, is, is dat zo'n gevaarlijk dorp dan? In Amsterdam. Oké. Okay. Geuzeveld. Ah, oké, okay. Geuzeveld. Ik verstond het, het niet goed. Is dat, is dat zo gevaarlijk daar? En maar ja? Maar ja? Hoe ik heet? Ja. Saskia? Ja. Hoe? Saskia. Saskia. Ja, maar Jaap, jij bent, ben jij daardoor een beetje bang geworden voor de dood? Nou, ik. Uh... Ik heb ook wel eens een advies gekregen van, uh, nou jongen, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon de Pyreneeën in. Ja. daar, daar hebben ze je, dat niet. Uh, daar, daar hebben ze schaalplekken, uh, als je bedreigd wordt, uh, weet ik veel wat. Ja, dan kun je daar naartoe. Uh, dan kun je daar naartoe. Heb ik nog een adresje ook voor je? Heb ik. Kijk. Maar doe ik niet. Nee. Want ik laat me niet kennen. Nee, precies. Nou ja, Jaap, uh, bedankt dus voor het ik bellen. Ik blijf in mijn huis. Ja. Ja, en het is de Jacob Tilstraat 28 in Geuzeveld. Mm -hmm. Want zo eerlijk ben ik ook nog. Ja, en daar blijf en je ik lekker probeer zitten. Om mijn leven te verbeteren. Ja. Ja, en ik heb vandaag weer de uh, zaak kunst gaan maken van uh, uh, da, uh, da Vinci. Ja. Ja. Eh, of uh, niet uh, Leonardo da Vinci, maar van uh, Salvador Dali. Of uh, was je nou Da Vinci? Nee, ik, ik heb geen idee, ja. Ken... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee <laughs> ja. wacht even, want ik, ik ben er... Ja, ik, ga even, ik, ik ga even jouw probleem voorleggen. Jaap is bang voor de dood. Naar aanleiding van eerdere bedreigingen. Um, hoe zit dat? Is dat inderdaad iets? Als we iets meemaken, nemen we dat mee? Stapelen we dat op? En worden we dan ergens angstig voor? Als je iets meemaakt, dan uh, word je veel bewuster van de kwetsbaarheid van ons leven. Dat het huidje geen enkele garantie is dat je niks overkomt. Hm. Dus dan ben je, weet je heel goed wat de emotie angst is en hoe na die is. En als je daaraan terugdenkt... Dan worden steeds groter en groter en sterker. Ja. En er zijn ook een paar dingen die het ook nog moeilijker maken. Dat uh, als je het probeert te dempen met alcohol. Ja, dat gaat zeker niet werken. Dat gaat niet werken. En nee. hoe kan dat dan? Waarom, waarom is dat niet goed? Want dat, dat verdooft toch een beetje. Waardoor we dan misschien iets makkelijker met dingen omgaan. Of zie ik dat verkeerd? En ja, maar de angst gaat er nooit van over. Je leert nooit de, de emotie angst te, te accepteren. Dat is eigenlijk de enige manier waardoor die verdwijnt. Als je hem gaat onderdrukken met alcohol of medicatie. Dan wordt het alleen maar erger en erger. En okay. sowieso, als je heel veel vaak alcohol drinkt, dan zie je ook dat mensen ontwikkelen allerlei angsten Oké. Okay. Dus dat is helemaal niet goed eigenlijk? Nee, dus, uh, een glaasje wijn is gezellig, maar je moet het niet gebruiken als, uh, als een middel om je angst te dempen. En als je zeg maar van die pilletjes krijgt, van de huisarts voor het vliegen? He, om, om dat soort dingen tegen te gaan. Is dat dan ook eigenlijk een onderdrukking van je angst? Of is dat wel oké? Okay? Ja, we geven ook uh, congressen door het land heen aan de huisarts. Want als het eerste wat je ziet, de huisarts, krijgt iemand in zijn praktijk en zegt, ja, ik mag maar één vlucht per jaar. Die denkt, ja, een benzodiazepine, dat is het makkelijkste. Ja, het is maar, makkelijker, ja. Uh, ja. Maar het is hetzelfde als bij kiespijn. Als iemand kiespijn heeft, je kan hem aspirine geven, dan voel je je pijnlijke kies niet meer. Maar je rotte kies gaat er nooit van over. Nee. Het wordt er alleen maar erger door. Dat is eigenlijk ook het verhaal wat uh, Mario al vertelde. Ja. Dat het feit dat zij medicaties gaan gebruiken, wat het eigenlijk verergert. Ja, wordt het eigenlijk een nog, nog erger verhaal met al met al. Ja. Mark, als je dit zo hoort, word je dan bang? Nee hoor, nee. Je nee. Nee, nee, nee, bent nee. niet zo snel van je stuk te nee, brengen. Nee, ik ben niet zo snel van mijn stuk te brengen. Nee. Nee, nee, nee. Nou, dat is dan wel heel erg fijn. Ik hoop niet dat je straks naar huis gaat met vliegangst door al dat soort verhalen. Nee hoor, nee. nee, nee, nee, nee. nee dat is wel heel fijn. Hé, hey, um, muziek, daar is het ook tijd voor. Ja. Wat is je volgende plaat? Ga je in spreken? april had ik, geloof ik, uh, nu, hè? Ja. ja. Waar gaat hij over? Uh, dat is een beetje een raar country liedje over iemand die zijn vriendin uh, iets aandoet. omdat ze te veel van hem houdt. en hij, de, hij daar nog niet aan toe is. Oké. Okay. Ja, ik dacht, er is volgens mij nog nooit een liedje over geschreven. Nee. nee. nee. <laughs> Misschien met een reden, niet. maar. Ja. Uh, ja. Hoe kom, hoe kom je op die inspiratie? Is dat uit een film of, uh, of ja, uit heb, je eigen leven Ik heb leven echt geen flauw idee meer hoe ik daar... dat is heel lang geleden of heel lang geleden... maar het is een jaar of tien geleden dat ja. dus ik dat geschreven heb. Nee, ik heb geen flauw idee hoe ik daarop kwam. Nee, ja, nou, dat ik ben is heel erg gewoon. benieuwd. Ja. Ja. Ja. Ik, ah, Angst voor de liefde is dat. Angst voor oh, liefde. de liefde, ja. Kijk, kijk, dat kijk, kijk dat ook. Goed. we blijven gewoon in thema inderdaad. Ja. En Mark die uh, vertrekt weer richting zijn krukje met zijn gitaar. En die uh, speelt hier live in de studio... Uh, het nummer In April. Ja, inderdaad, angst voor de liefde. Dat is ook een hele mooie angst. Mark, ja, ik live. Live. Hij is er klaar voor. Gaan we luisteren. She woke up in May last year. After I kissed her on her eyes. I'd beaten her up in April She wasn't very nice to me She sang me songs of joy last year And she sang me songs of hope She told me that she loved me But I don't believe in hope in April I've seen too much To love I've felt Too much to care My father Died in 99 And I'm building him A stair way to heaven I've told her that that is just my fate. But she could not listen. No, she just could not wait to love me. Well, I miss him like I'd miss the sun. How could I? could Not understand, so I beat her up at noon in, in April. I sat there in that hospital. Ja, het is inderdaad niet uh, heel vrolijk wat je bezinkt, maar het is wel een prachtig lied. <laughs> ja, Als het goed is hebben wij uh, een beller aan de lijn. Jan, goedenacht. goedenacht. Hey, Jij hebt ook een angst. Ja, een verschrikkelijke angst. Een verschrikkelijke angst dat... zelfs. En wat ja, voor angst? Ja, ja. Nou, dat is claustrofobie En dat klinkt, uh, iedereen heeft wel wat claustrofobische angsten. Ja. Maar voor mij is dat uh, vaak een, een obsessie. Een obsessie zelfs. Zelfs als ik, als ik naar tv kijk en ik zie dat er een, een, een, een politiefilm is... waar men bijvoorbeeld mensen met handboeien op de rug insluit... nou dan word ik binnen vijf minuten ben ik drijfnat van, van het zweet. Ik kijk even naar Lucas. Kan dat inderdaad als we dan op de tv iets zien... dat wij dat dan ervaren als iets van onszelf? Zeker. Deze meneer identificeert zich met het slachtoffer daar... en die voelt onmiddellijk dezelfde angst. Dat is heel herkenbaar. Dat hebben meerdere mensen. Ja, ja bizar eigenlijk. Dat, is wel, ja. dat, dat maakt het wel heftig, Jan. Um, ja, dat maakt het zeker heftig. Uh, maar ik, ik, ik denk dat, dat het gevoel er is, want ik heb dat niet alleen bij, bij claustrofobie, maar ook bij absolute stilte bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, in, gruiz, in een geluidsdichte cel zitten of bij absolute donkerte, waar helemaal geen schemertje licht komt, zijn dat dezelfde gevoelens. Oké. Okay. Uh, ja, ik zie dat zelf ook als claustrofobie eigenlijk. Ja, yeah. Ja, helemaal in donker is natuurlijk ook inderdaad een soort van niks om je heen. Of ja, benauwend nou, misschien. Ik, voor mij is dat iets waar ik eigenlijk, ik probeer mezelf wel tegen te verzetten... maar naarmate ik ouder word, wordt dat gebeuren ook ernstiger, laat ik het zo zeggen. Het wordt steeds ja. erger. Ja, ik heb meer het gevoel dat het heeft te maken met uh, een, een stukje onmacht. Dat hm. uh, ik zeg van, ik kan met mijn eigen sterkte of wat ik ook kan hebben... En niet iets doen tegen dat. Lu Kijk even naar Lucas. Kan, kunnen we van alle angsten afkomen? Kan Jan van zijn claustrofobische angsten afkomen? Ja, in principe is angst iets wat, wat te overwinnen valt. Alleen de, uh, de periode van, van de behandeling, dat varieert heel sterk. En uh, ik denk, wat ik nu hoor bij Jan... die heeft absoluut therapeutische ondersteuning nodig... om dit weer onder controle te krijgen. Want het is natuurlijk heel sneu als je op deze manier door het leven moet. Ja, dat je eigenlijk, uh, ja. Heb je er veel last van, Jan? Ja, ja heel veel last. Dat, is, dat kan elke dag zijn, elk uur. Oké. Okay. Ook, ook als, ik, als, ik, als ik naar bed ga en ik heb het idee dat bijvoorbeeld mijn neus verstopt is. Ja. En, toch... die, is, en die is niet verstopt. Oké. Okay. Dan nou, voelt dan... eigenlijk alles al een beetje, een beetje benauwend. zeg maar oh, Ja, dan krijg je dat idee, ja. Precies. En Jan, heb, dan... je, heb je er ooit over nagedacht om, om er iets aan te gaan doen? Als het je zo belemmert. Ja, maar dan zeg ik van, ach, wat zal de omgeving zeggen, wat is dat voor een idioterie dat je in gesprek gaat met een of andere therapeut of zo. Dat is ook weer een idee, ja ik denk ik het zo zeggen. zeggen. Nou ja, Mario die zit hier aan tafel, een hartstikke stoere vrouw en die heeft ook gewoon therapie in volg. Was je ook bang dat mensen dachten, oh die is gek? Ja, in, in, ja, omdat ik dacht van ja, ik durfde het vaak ook niet te zeggen tegen mensen dat ik vliegangst had. Nee. Maar nu ik het heb overwonnen, ja, kan ik het wel van de daken schreeuwen. En ik ben niet alleen van mijn vliegangst af, maar ook nog van heel veel andere angsten. Dus eigenlijk raad je het Jan wel aan om hulp ja, te gaan zoeken. Het geeft zo'n gevoel van vrijheid, gewoon letterlijk en figuurlijk. Ja. Dat je gewoon zelf weer de controle kan hebben over je eigen leven. Ja, dat klinkt, ja. ik, klinkt wel mooi toch Jan? Dat klinkt goed, ja. Ja, ja. ja, misschien is het toch wel, uh, toch wel fijn om, om, als het zo erg is... om er toch iets aan te doen, eigenlijk. Ja, ik denk dat mensen niet kunnen inschatten hoe erg het is. Nee. Als je het erg hebt. Ja. ja nou, ja, ja. Jan, ontzettend bedankt voor... voor be of, ja, Lucas. Die... Ja, ik denk dat Jan zich daarin vergist. Ik denk dat mensen dat wel in kunnen schatten. Zelfs als hij dit uh, vertelt. Ik voel de beklemming en hoe hij, uh, klein hij zijn leven maakt... En wat de, hoe het de kwaliteit van leven naar beneden haalt. Mm -hmm. ja. En zeker, het is niet alleen claustrofobie... maar het is uh, een gevoel van een, eenzaamheid, van angst. Er zijn uh, heel veel andere dingen ook waar die door geplaagd wordt. En ik wil hem nou, echt... Eenzaamheid niet, eenzaamheid niet. Nee, nee, nee. Ik zou het liefst uh, in een hutje op de ei zitten. Dat vind ik helemaal niet het uh, <laughs> probleem. Maar het uh, is de, de onmacht die je hebt als je bijvoorbeeld handboeien aankrijgt, of dat je in een geluidsdichte cel zit, of als ik zie, ik ben een keer bij, bij een workshop geweest van, van mijn zoon bij de politie, en dan zei je van laat hem maar even in een cel zitten. Nou, op het moment dat, dat, dat, dat, dat de sloten dichtgingen, werd hij wel panisch. Dat was niet zo handig. Nou. Nee, nee, nee, dus ze hadden er ook heel snel uit natuurlijk. Maar Jan, er is absoluut iets aan te doen en je hoeft niet gek te zijn om naar een therapeut te gaan hoor. Ik denk dat jij ook heel goed geholpen zou kunnen worden. En dat, dat maakt het leven een stuk aangenamer. Ja, dat lijkt me ook, ja. Ja, ja en, en nu praat je eigenlijk al met een therapeut. Ik bedoel, Lucas, die doet dat. Dat is zijn werk. Nou, ik geef hem, ik geef hem duizend euro als hij morgen zorgt dat ik er vanaf ben. <laughs> <laughs> maar dan moeten we vanaf nog even doorwerken, denk ik. Ja, ik. Nee, maar zo snel zal het niet gaan, Jan. Ik denk dat we realistische doelen moeten zetten. Maar, en die, er is absoluut uh, uh, een manier om dit te overwinnen. Nou Jan, als ik jou was, zou ik contact gaan opnemen, hoor, buiten de uitzendingen met Lucas. Want ja, het maakt het leven veel vrijer, hè? Zoals Mario ja, hier ook absoluut. vertelt. Ja, ze leeft eigenlijk een veel blijer en vrijer leven. Zo, zo, zo zie ik het ook wel. Ik denk dat ja. ik er af was, dat ik inderdaad een heel stuk prettig heb. Want van een politiefilm, wat ik net al aanhaalde. Ja, ja ik, ik ben er gek op. Maar alleen het gebeuren van in de, in de, in de boeien slaan en dergelijke is voor mij al... Om de tv niet aan te zetten, bij wijze van spreken. Ja. Dus eigenlijk zou je alleen al van je angst af willen... om gewoon een keertje lekker naar een actiefilm te kunnen kijken. Nou, nou ja, de, de simplistische woorden neergezet wel, ja. Ja, ja precies. Maar de, de kleine gemakken uit het leven gewoon weer uh, normaal kunnen doen eigenlijk. Zonder ja, angst. Ja, precies. Ja, ja Jan Nou, Jan, ik hoop echt dat je, dat, dat je hulp gaat zoeken. Want ja, als ik uh, Mario's verhaal hoor... Dan, dan zou ik ook echt van een angst af willen als het zo heftig zou zijn. En ja, het heeft haar erg bevrijd. Absoluut, ja. ja. Nog nou, één tip ik, voor ja. hem? Ik, ik, nou, ik, ik, ik, uh, zet die stap om daar iets aan te gaan doen. Ja, neem inderdaad contact op met, uh, met Stichting Valk of met Lucas, die ook heel veel weten van claustrofobie en heel veel mensen daarvan af hebben geholpen. Ja. En ja, ik gun het echt iedereen om, uh, om de angst te overwinnen. Nee. Ja. Hoor je en het, Jan? We om... gunnen het, het, jij? Ik, <laughs> en hoe neem ik contact op? Nou, als u nou even aan de telefoon blijft... Dan, uh, ja. dan gaat Erik, onze fantastische regisseur van dienst, die gaat u uh, wat informatie geven. Is dat een okay. idee? Ja, dat is een idee. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Dus dan moet u gewoon even aan de telefoon blijven. Zorgen nee. dat u uh, de juiste gegevens krijgt. En dan hoop ik dat ik je snel weer spreek, Jan, maar dan helemaal zonder angst. Oké. Okay. Dat, dat zou fijn zijn, toch? Ja, Jan. Ja, nou, wij blijven hier nog in de studio praten over angst. U kunt ook nog steeds meebellen. 0800 1121 is het gratis telefoonnummer. En uh, ja, nog een heel uur lang over angst. Maar het uh, leuke is in zicht, we hebben hier namelijk een boek en we hebben ook een app. En daar gaan we het over hebben, want die kunnen je helpen uh, om over bijvoorbeeld vliegangst heen te komen. Dus uh, dat allemaal zometeen na het nieuws van 4 uur.